De beat aanwezig aan Microfoon check 1 2 3 4 maar weer is Nederland in de tent Ga dan fucking de keer want weer trekt de zieren rij maar even van licht als leren, als ik de baat in mijn keel scheer. En daarna weer smeer, want ik serveer de drank. Liever geen fooi maar dank, als je betaalt met Marke Frank in het Duits ben je krank. Zinnig is het gezegd, dus zeg je twijfel, overleg je. Leg je shit uit, verstopt er buiten onder een hechtje. Onder je eigen wegje, van centraal naar zuid. En het geluid dat hoort, dat weer leg je. Oldschool Hollandse story met de rikkels. Zonder pet heb ik stekels, van mijn rijm ben ik de huls. Rent die nou uit instinct of uit impuls? De aan de geven klevende, de niet naar teven stevende, het veel veelbelevende en het goud vast zevende. Tussen de en de zeven hemel zwevende Het alles helemaal gevende en het dan niet bevende De biet die beven wel en beven snel en beven fel Tot de tiende tel als het licht uit de hel Mogen dat dat begon, ik vond de zon stom. Verdomme, ben je doof, stom, Ik ben een gewoon persoon, maar Mijn leven is gewoon. Gewoon, ik de gegrepte, te maken gewoon synchroon. De scene is opgefukt en opgezucht en achteruit. Ik vind de feiten die ze smijten, bijvoorbeeld, allemaal lukt. Talenten worden sowieso vroeg of laat ontdekken. dat zijn nou de mensen die worden geneigd en genecht En wees eens eerlijk: ze zitten alles na de elkaar. Wat jij mijn kassen voor de mas, maar ondertussen speel je niets klaar. Weet je wat ik zo'n beetje pas echt van baal? Dat het een keer de druppel is, het is katastrofaal. En genadeloos, de koek is bitter als ik schitter. Want het is niet weggelegd van mij, de en Glitters, duurde stakken, duurde pakken, de kakken die met geld smakken. Alles aanpakken, maar laat het pijl zakken. Weet je wat me nog het meeste irriteert? Dat is de heide, duurt resoluut. Breng ze mij weer in de moed. Onderpakken pakken een strakker over de beat heeft de jassen en de dansen van de mensen met open shit de boeven rassen.